10 uur. Ewout de Jong met het NOS-journaal. De hoogste chefs van de Amerikaanse inlichtingendiensten... hebben in het congres hun spionagebeleid verdedigd. James Clapper, de directeur van de gezamenlijke inlichtingendiensten... zei dat de Europese bondgenoten ook Amerikaanse leiders... en instellingen hebben afgeluisterd. Ook zei hij dat de VS goed op de hoogte wil blijven... van de plannen en bedoelingen van buitenlandse leiders. Er wordt volgens hem niet in het wilde weg gespioneerd... en alleen als er grote belangen op het spel staan. Generaal Keith Alexander, de directeur van de inlichtingendienst NSE... beschreef het spionageprogramma van zijn dienst... als een belangrijk middel tegen het internationale terrorisme.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 AMB Verkeersinformatie. Probleem op de A27, Utrecht naar Breda. De afrit Breda is dicht door een ongeluk. Dat gaat nog wel anderhalf uur duren, denkt Rijkswaterstaat. En er zijn werkzaamheden op een ander stuk van de A27... ook vanuit Utrecht naar het zuiden... tussen Geertruidenberg en knaubert Hoepolder, twee kilometer. Langs de lijnen, met Henry Schut... Goedenavond. Vandaag, morgen en overmorgen wordt er gestreden om tickets voor de achtste finales van de KVB-beker. Met onder meer Kambuur tegen Nak en die houdt kan. Spannend geworden. Na 2-0 ruststand is het 2-1 geworden in het nieuws. maken was Verbeek. Het doelpunt kwam uit het niets, maar dit is weer spannend. We volgden ook de verrichtingen van de zaterdagamateurs van ASWH uit Hendrik Ido Ambacht... die vandaag op bezoek waren bij Ajax. Bobby Traxol is wielrenner zonder ploeg. Hij lanceert het idee om in navolging van de voetballers... een ploeg met werkloze wielrenners te formeren. Een detail, hij zoekt nog wel een geldschieter. Ik zelf zou zeggen: van ja, ik zie het heel positief in. Maar ja, het lot ligt bij de financiering van de ploeg. Zometeen de reactie op dat plan van Kenny van Hummel. Ook een werkloze wielrenner op dit moment. De handbalmannen starten morgen met de kwalificatie voor het WK van 2015. En spelen dan tegen Griekenland in een lastige pool. Maar ambities zijn er zeker. Alle jongens nu, we zijn weer een hele jonge groep. En uh, iedereen werkt er hard voor om deze kwalificatie met een goed resultaat af te sluiten. Hopelijk de eerste plek. En verder is er aandacht voor honkbal. De World Series zijn dicht bij de ontknoping. We blikken vooruit op de vrouwenvoetbalkraker tussen Nederland en Noorwegen. En ook het ruzietje tussen FIFA-baas Joseph Blatter en Cristiano Ronaldo. Tot 11 uur in Langs de Lijn. Andy, is het een mooie bekeravond aan het worden in Leeuwarden? Uh, het, ik moet zeggen, het is een, uh, een echte, uh, ja, voor de thuisploeg zeker. Want die zijn gewoon veel sterker. Kan Bulee worden. Maar het staat maar 2-1. En dat had eigenlijk veel meer moeten zijn. Na zes minuten was het al een mooie goal van weer Ritsmaier. Die dat afgelopen uh, weekend ook uh, zo knap deed tegen FC Utrecht. Nu maakte hij weer een goede goal. Al heel snel in de wedstrijd. Daarna bloedt het een beetje dood tot vlak voor rust. Christof Aouw, een jongen die overgekomen is van FC Groningen. Een uh, goede 2-0 maakte voor Kambuur. Tweede helft. Enorme kansen voor onder andere Christof en voor Jody Lukoki alleen op de keeper af. Maar Ter is en blijft een uitstekende keeper. En hij hield verder zijn doel schoon met uh, kunst en vliegwerk. Dat wel. 2-0 was het dus. En opeens, terwijl Nak echt geen kans had gehad... kwam de bal vanaf de rechterkant voor het doel. En werd uh, licht aangetikt door Verbeek. En toen was de keeper van Kambuur kansloos, Nienhuis. En die stand staat op het scorebord. 63,5 minuut gespeeld. Balbezit voor Nak. dat uh, niet goed speelt. Een uh, beetje ongeïnspireerd, ongeconcentreerd. Ook. En uh, nu eindelijk hebben ze in de gaten dat er toch wel wat te halen valt. Want het bekervoetbal is en blijft leuk. Ook al speelt NAC bijna altijd een uitwedstrijd in het uh, bekervoetbal. Nu balverlies weer van NAC Breda. Kan uh, Kevin er vandoor. En Van Morsel. Van Morsel wordt aangeraakt. En dan geeft... Uh, Pieter Vink een uh, gele kaart omdat er een overtreding wordt gemaakt door de doelpunt te maken van Nac-Breda Door Verbeek en een vrije trap. Recht voor het doel van Jellet en Rauwelaar. Metertje of uh, 2'23 van dat doel. En dat is een goede mogelijkheid voor mensen met een uh, fluwelen trap in de benen. Zoals Marcel Rietsmaier dat heeft met uh, links die dat uh, heel goed kan om eventueel de 3-1 te gaan maken. Want daar is men, uh, zou men heel blij mee zijn. Het is overigens Mats Seuntjes die uh, de gele kaart kreeg. En volgens mij ook dat doelpunt uh, heeft gemaakt. Maar het is hier nogal moeilijk te zien. Het uh, licht is niet echt uh, heel best. Maar Mats Seuntjes krijgt uh, de gele kaart. En uh, nu staat die vrije trap daar. Met Ritsmeijer achter de bal. En ook uh, Luc staat erbij. En ook Kevin Brands, de zoon van de technisch directeur van PSV, staat erbij. Speelt een uh, redelijke wedstrijd. Maar die Ritsmeijer, dat is de beste. Komt ook bij PSV vandaan. En heeft een heel goed uh, seizoen bij Cambuur Leeuwarden. Pieter Vink heeft de muur op rij gezet. Heeft gefloten. En daar komt Ritsmaier met de vrije trap. In de muur. Hard in de muur. Afvallende bal op zijn borst. Maar kan hem niet controleren. En dan wordt de bal uitverdedigd door Nakbreda. Breda. En staat er dus nog altijd 2-1. Spannende wedstrijd in Leeuwarden. Een andere wedstrijd van vanavond is ook nog bezig. Kozakkenboys tegen FC Utrecht zit in de verlenging. Kozakkenboys stond lang met 1-0 voor. Utrecht maakte 1-1. En in die wedstrijd is er nu dus extra tijd aangebroken in de verlenging. MVV tegen ADO Den Haag werd vanavond 2-1. Eerste divisie wint dus van eredivisie. Ajax versloeg thuis ASWH met 4-1. De amateurs van de IJsselmeervogels winnen uit bij Emmen in de eerste divisie. Dat speelde 2 tegen 3 er zo meer vogels wind dus. En Eindhoven, NEC werd 0-1. En dan was er nog een wedstrijd tussen twee amateurclubs. JVC-Kuik tegen EVV eindigde in 3-0. De werkloosheid slaat toe in het wielrennen. Vijf ploegen zijn ermee opgehouden. 135 renners staan daarmee op straat. En wat kun je dan doen om een aantal van die renners toch in de picture te houden? Dan probeer je een ploeg van werkloze renners op te richten. En dat is precies waarmee Bobby Traxel zich nu bezighoudt. Hij zit zelf zonder ploeg en is voorzitter van de Belangenvereniging voor Beroepsrenners. Ik kwam met het idee van ja, waarom gaan we niet gewoon zelf een uh, in initiatief nemen... met een andere organisatie van uh, een ploeg uh, op te starten. Niet zelf als ploeg, want dat kan natuurlijk niet, maar wel de, de voorzet geven. Ja, en hoe staat het daarmee? Nou ja, er, er, is, er wordt druk in gewerkt en uh, de vooruitgang zijn er. Maar ja, we hebben gewoon uh, ja, de hoofdsponsor zoeken we nog. En dat is natuurlijk moeilijk. We zijn net begonnen. Hè? We zijn nog maar een, een weekje bezig. We hebben uitstel gekregen, we hebben nog twee weken de tijd. Uh, het is een, een laatste paniekactie. Maar uh, beter iets doen dan niets doen. Hoeveel geld zoek je nog? Nou ja, het ligt er natuurlijk aan, aan hoeveel renners wij in de ploeg willen hebben. Uh, we zitten in eerste instantie, het minimum is, uh, is 12, uh, 12 renners. Uh, voor die 12 renners, ja, dan hebben we toch uh, over de, uh, half miljoen euro nodig om op een heel solide basis. Een heel... Maar iedereen moet terug, maar op dat basis om in ieder geval uh, te starten. En zo een overbruggingsjaar te geven aan, uh, aan veel Nederlandse en ook uh, Belgische wielrenners. Ja, wat legt nog eens uit de kern van het plan? Ik, ik wil het graag samen doen met, uh, met, met België. Nederland en België hebben allebei hetzelfde probleem. In Nederland stopt vakantie lei, in België stopt uh, Krelan. Uh, er zijn sowieso al, uh, al zeker nog tien Nederlanders die, uh, die zonder werk zitten voor volgend jaar. In België is het nog iets groter. Maar dat is niet het enige probleem. We hebben niet alleen die renners. We hebben ook nog eens een keer het gedeelte van uh, het aantal jonge jongens... die eigenlijk zouden doorstromen naar uh, de drie Nederlandse ploegen... en misschien andere ploegen. Ja, die moeten ook nog werk hebben en die hebben dat ook niet gevonden. Dus eigenlijk zouden we een, een mix willen maken tussen twaalf renners... Uh, waarvan vier beroepsrenners uit Nederland, vier beroepsrenners uit België... en dan vier uh, talenten waarvan twee uit Nederland en twee uit België. Hoe groot acht jij de kans dat dit gaat slagen? Nou, het, het is ten eerste een hele korte, korte periode. We, nou, we nemen nou mee het initiatief om een beetje hè, de voorzet te geven... voor, uh, voor andere mensen om dat om door te zetten. Zelf ben ik heel druk mee bezig ook. En wat ik zeg, We hebben een hele korte periode om geld in te halen. Mensen zeggen ook van ja, financiële crisis. De financiële crisis geeft ook voordelen, want... Uh, een sponsor zit, zat drie jaar geleden voor 3,5 miljoen uh, hier te praten. En nu praten ze nog maar over een fractie ervan. Dus... Ik zelf zou zeggen, van, ja, ik zie het heel positief in. Maar ja, het, het lot ligt bij, uh, bij de financiering van, uh, van de ploeg. Ja, noem eens wat na, maar welke renners moeten we denken? Nou, er zijn in Nederland uh, gezien, er zijn er natuurlijk al, uh, al renners genoeg. Hè. Die van vakantie hebben talenten als uh, Maurits Lammertink, Bertjan Lindeman. Lindemann. Uh, een, een al gearriveerde renner, uh, Kenny van Hummel zou misschien uh, de doorstart kunnen maken. Uh, Wouter Mol die dat zou kunnen doen. Maar we hebben ook jongens van, uh, van Lotto, uh, Reinier Honig van Krelan. Er zijn, zijn zoveel namen, en ook in België. Bobby Traxel zelf? Ik zelf uh, twijfel er heel erg over. Uh, mensen zullen zeggen van, ja, dit doet hij nou om, om zelf uh, werk te krijgen. Nou ja, werk heb ik nou wel hieraan. Maar uh, voor volgend jaar twijfel ik er zelf uh, persoonlijk aan om als renner uh, bij de ploeg te rijden. Want uh, eh, dan wordt het allemaal gezien, dat heeft hij alleen maar voor zijn eigen hachje gedaan. Maar andere mensen rondom mij heen, die zeggen van, ja, maar Bobby, het is jouw idee. Dus als jij er niet bij bent en je rijdt bij de concurrentie, dan... Uh, klopt het verhaal ook niet. Dus daar moeten we het nog even over hebben. Dat zei Bobby Traxol tegen Hancock. En een van de renners die hij noemde bij zijn idee... was Kenny van Hummel. Kenny, goedenavond. Goedenavond. Je hebt meegeluisterd en je hebt er vast al eerder van gehoord. Wat vind jij van het idee? Uh, ja, het is uh, mooi dat Bobby uh, uh, hiermee bezig is natuurlijk. Uh, het is heel moeilijk en uh, een goed initiatief. Maar het is uh, ja, het is. En uh, het gaat denk ik wel heel moeilijk zijn wat, uh, wat, er, uh, wat hij wil. En uh, ja, er moeten nog een aantal geldschieters uh, bij deze ploeg komen. Maar uh, uh, het zou wel een mooie kans zijn voor een aantal geldschieters om uh, ja, met... Uh, uh, yeah. Het is, uh, er wordt niet de, de jackpot natuurlijk uh, gevraagd voor, uh, voor sponsoring. En, uh, nee, ik krijg dat... wel een uh, perfecte ploeg uh, aan de start uh, Met een hoop renners die, uh, die net niet het uh, stapje hebben kunnen maken richting een andere ploeg. Ik heb zelf uh, een, een overeenkomst gehad met uh, Alonso. En daardoor ben ik drie weken... Uh, uh, ...in de veronderstelling geweest dat ik een ploeg had jaar met een mooi contract en een, uh, een mooi project. En uh, ja, die drie weken uh, die daartussen lagen is er geen activiteit meer geweest. En uh, uiteindelijk uh, kregen we dus te horen dat, we toen geen, uh, dat die ploeg toch niet doorging. Ja. En ja, nu is het heel moeilijk om, uh, om aan een uh, mooie ploeg te komen. Ja, um, een van de dingen die jij zegt um, is dat ja, er moeten nog wel geldschieters komen. Wat zou een geldschieter nou over de streep kunnen trekken... Uh, als je kijkt naar dat er zoveel ploegen stoppen? Want daarmee heb je het idee... Uh, dat er nou niet heel veel geldschieters klaarstaan voor het seizoen. Nee, en ik snap eigenlijk niet heel goed waarom. Uh, zou dit komen door wat er afgelopen winter allemaal naar buiten is gekomen. Uh, door het verleden. Plus de crisis? Uh, plus de crisis, ja. Maar aan de andere kant, uh, ja, je staat wel uh, als het ware voor, ja, met, met een dubbeltje op de eerste rij. Dus. En uh, uh, daarom is eigenlijk best wel de verontwaardiging uh, groot uh, waarom, waarom het toch niet gebeurt. En uh, ja, zeg het maar, waar komt het door? Crisis. En ik denk ook wel heel erg uh, door wat er afgelopen winter allemaal gaande is geweest. En wij worden daar nu een beetje de dupe van. Uh, Ondanks wij eigenlijk een nieuwe generatie zijn... die uh, met hele strenge toezicht... Uh, die ja, onder heel strenge toezicht staan. En uh, whereabouts, uh, uh, heel veel controles. Ja, uh, yeah. zeg het maar. Ja, nou ja... Um, ja, is dit dan in die zin een, go een goed idee? Of uh, sluiten jullie eigenlijk dan in de rij aan... van alle ploegen die nog sponsors zoeken? Of zijn jullie, of zijn jullie extra goedkoop? Uh. Nou nee, dat niet, maar uh, want wij moeten ook gewoon onze hypotheek uh, ja, betalen precies. en ook... Uh, nou ja, ik heb, ik, heb ik heb geen kinderen, maar uh, er zijn wel een hoop renners die wel gewoon een gezin hebben. Die moeten ze gewoon uh, onderhouden. En uh, ik denk dat als wij gewoon onze vaste lasten kunnen betalen en daardoor een jaartje kunnen overbruggen, zou het goed zijn. Ja. En... Uh, nou ja, goed. Uh, ik denk dat het alleen maar goed is dat, uh, dat Bobby dit uh, probeert en... Uh, en uh, ja, ik denk dat hij ook wel een, mooi ploeg, uh, een mooie ploeg bij elkaar zou kunnen, zou kunnen krijgen. Ja, hij noemde al wat ik namen. Heb, ik, heb, ik heb hem ook vandaag aan de telefoon gehad. En uh, uh, hij heeft best wel goede ideeën. En ik hoop van harte dat hij, uh, ja, dat hij sponsoren er nog bij kan krijgen. Zodat uh, goede renners bij hem in de ploeg kunnen rijden om een jaar te kunnen overbruggen. Wat heb je en je ik gezegd denk tegen dat het voor hem? de toekomst wel goed, uh, goed zou zijn. Wat heb je gezegd tegen hem? Ja, dat is voor mij wel. Ja, nou ja, goed. Ik heb meerdere dingen die ik ga aanwegen. En. Uh, uh, het moet ook wel rendabel zijn. Uh, anders ga ik gewoon een studio pakken. En. Uh, ja, op lager niveau fietsen. Uh, ik ben er nog niet goed uit wat ik, uh, wat ik wil. En ik. Uh, ik de, de, de deuren staan voor mij nog niet uh, volledig. Uh, ja, die staan nog niet dicht. En. Uh, ik, uh, ik heb nog steeds hoop uh, dat ik volgend jaar profuurrenner kan zijn. En er lopen nog gesprekken. Um, maar uh, ja, Kenny van Hummel gaat niet voor ieder bedrag meer fietsen. En ook niet <laughs> op ieder niveau. En dat, uh, ik hoop dat heel veel mensen dat wel begrijpen. Ja, maar als Bobby Traxel met een uh, goed voorstel komt, dan zit jij in die ploeg. Um, nou, nou nee, zo is het niet. Uh, ik moet wel uh, de, de wedstrijden kunnen fietsen waar, uh, waarin ik punten zou kunnen, kunnen scoren.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 het is niet zo dat, uh, dat als zijn ploeg doorgaat dat ik daar fiets. Absoluut niet. We gaan het afwachten. Kenny van Himmel, dankjewel. Oké. Okay. She plays it hard, she plays it tough But that's enough, the love is over She's broke, it's hard, and that is rough But in the end, she'll recover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 Dat was Phil Linnet met Old Town. Trekt kambuur die 2-1 over de streep tegen Nak. En die. Ja, nou volgens nog wel. Maar nu is uh, Nak in de aanval. Oeh, dat scheelt weinig, zegt. Dat is een hele beste kans voor Nak Breda. En het is uh, Verbeek die de bal overschiet. Na de 2-1 van Seuntjes was. Uh, uh, nou beter in de wedstrijd gekomen. Heeft geen hele grote kansen opgeleverd. Maar dit was wel een grote voor Denny Verbeek die goed doorgelopen was. En Cambuur heeft het uh, wat moeilijker. Hij krijgt wel uh, de betere kansen in deze wedstrijd. Maar toch, eh, Nak heeft in de gaten dat het eh, wat kan halen hier in eh, Leeuwarden voor zo'n 5000 toeschouwers. Als de vrije trap nu voor Cambuur leeuwarden is. Wat kansen ze gezien, zeker in de tweede helft voor Cambuur leeuwarden Met name Christofau, leuke voetballer is dat. Hij is nu in balbezit. En eh, Lukoki, die krijgt de bal van Christofau. Die hebben twee hele grote kansen gekregen, maar konden niet scoren. Christofau, goede beweging met het eh, lijf en binnendoorspelen. En daar kan een kans komen als eh, de bal goed eh, gespeeld zou worden door Veldman ballen, maar dat doet hij niet. De invaller voor Kevin Brands krijgt de bal niet bij een medespeler. En dus is er meteen de counter aan de andere kant, aan de rechterkant met Verbeek. En speelt de bal naar Seuntjes. Seuntjes kijkt en kan hij zijn tweede maken. Want hij schiet van ver en raakt dan Lewin En de afvallende bal is voor Leurling. Die heeft net een gele kaart gekregen. Wordt even aangeraakt. Raakt de bal dan kwijt. Dan gaat de bal meteen weer de diepte in naar de andere kant. Naar Christofau. Maar de jongeman kan de bal niet onder controle krijgen. En zo kan Nac Breda weer uitverdedigen. Ken naar de klok. Nog 10,5 en half te gaan in deze wedstrijd. 2-1. Kambulewarden leidt tegen Nac Breda. De Boston Red Sox hebben een 3-2 voorsprong genomen na de vijfde wedstrijd van de World Series tegen de St. Louis Cardinals. Het was de laatste wedstrijd in St. Louis. Nu verplaatst het circus naar Boston waar morgen nacht de zesde wedstrijd wordt gespeeld en mogelijk daarna nog de zevende. Charles Urbanus, goedenavond. Ja, goedenavond, Henry. De eerste vier wedstrijden uh, hebben we gezien. Die zaten vol spektakel, maar ook met veel fouten. Was dit van hetzelfde laken hun pak of helemaal anders? Nee, het was eigenlijk uh, ineens uh, heel anders. Het was uh, een wedstrijd zoals een onbouwwedstrijd uh, misschien wel gespeeld moet worden op dat uh, niveau. Uh, geen fouten, goed werk, vooral hele goede werpers... Het, uh, dat klopt ook eigenlijk wel, want het waren hun, uh, hun, hun beste werpers eigenlijk. Adam Wainwright voor de Cardinals en John Lester voor uh, de Boston Red Sox. En die deden fantastisch hun werk. Uh, de ene, ene Wainwright gooide tien keer drie slag, Lester zeven keer drie slag. Dus ja, het bleef eigenlijk heel lang 1-1. En uiteindelijk uh, wonnen de Red Sox uh, met, uh, met 3-1. En het was uh, ja, een wedstrijd om, uh, om door een ringetje heen te halen. De grote man was opnieuw Ortiz bij de Red Sox. Ja, op een of andere manier uh, zijn de Cardinals niet in staat om David Ortiz uh, uit te krijgen. Op dit moment uh, in vijf wedstrijden uh, een slaggemiddelde van punt 733. Dat is 11 uh, hongslagen uit 15 slagbeurten. Ja, dat is eigenlijk op, op dit niveau uh, gewoon ongekend uh, wat hij wat laat zien. En, uh, alles wat hij doet is goed. Uh, hij neemt eigenlijk zijn hele team helemaal op sleeptouw. Uh, hij is de leider van, uh, van de Red Sox. En waar zit hem dat in, dat hij zo goed is? Of kan je dat niet uitleggen? Ja, uh, op een gegeven moment is het zo in, in het honkbal dat, uh, dat ervaring uh, uh, heel veel meeneemt. Uh, en, en wat wil dat nou zeggen? Hij uh, heeft al zoveel meegemaakt. Uh, dat, uh, ja, dat hij als het ware uh, gewend is om uh, op dit podium en op dit niveau uh, te spelen... onder zo'n grote druk te spelen. En het lijkt eigenlijk wel alsof hij uh, ja, het gewoon leuk vindt en nodig heeft... om, uh, om zo goed uh, te presteren. En is dus ook echt een speler die dan de rest van het team beter laat spelen? Ja... Ik, ik heb natuurlijk uh, toch ook regelmatig met dat soort spelers uh, samengespeeld. En uh, ja, op een gegeven moment voel je dat in het team. Uh, dat, uh, dat zo iemand uh, ja, het eigenlijk zo goed doet dat je, dat je gewoon wel, wel, wel mee moet. En het, het geeft je zoveel uh, vertrouwen als, uh, als zo'n grote man uh, goed speelt. Uh, echt op de momenten dat het erom gaat komt hij door... Dat was ook eigenlijk in de eerste inning van deze wedstrijd. Meteen een twee-hongslag waardoor die bedrooien laat scoren. Ja, dan zet hij dus weer de Red Sox op voorsprong. En eigenlijk is het iedere keer Ortiz die ze in gang zet. Ja, nou, onze speciale aandacht gaat natuurlijk elke dag uit naar die 21-jarige Arubaan. Een Nederlander dus, Xander ja. Boogaerts. Ja. Uh, belangrijk punt maakte hij. Hè? Ja, ja hij, uh, hij was eigenlijk weer heel productief, want hij sloeg uh, twee hongslagen in deze wedstrijd. En uh, hij scoorde het uh, 2-1, dus eigenlijk het, het, het winnende punt. En had dus weer een belangrijk aandeel in, uh, in de winst. Ja, en was het meer dan dat? Speelde hij goed? Nou ja, kijk op het moment dat je in een, in een, in een zo belangrijke wedstrijd uh, twee hongslagen slaat en, uh, en, en een belangrijk punt uh, scoort... Dan, dan, dan, dan doe je het gewoon fantastisch. En uh, ja, we, we, we hoorden dat natuurlijk in de internationale pers. Ze zijn echt, echt liedjes over een 21 jaar en dan al, uh, al zo spelen. Uh, zo geconcentreerd en, uh, en, en met zelfvertrouwen spelen. Dat is eigenlijk ongekend. Ja. En dus staat het nu 3-2 voor de Boston Red Sox. En gaan we nu naar Boston, twee wedstrijden. En gisteren zei je nog dat je uh, denkt dat het op een zevende wedstrijd zal uitlopen. Denk je dat nog steeds? <laughs> ja, uh, nou ja, goed. Ik had, ik had echt voor, uh, voor deze wedstrijd met, uh, met Adam Wainwright... dus hun nummer één werper die het eigenlijk altijd goed doet... had ik uh, gedacht dat, ze, dat de Cardinals zouden winnen. Maar ja, uh, John Lester, uh, zijn, uh, zijn tegenstrever, uh, deed het ook fantastisch. Uh, de Cardinals moeten nu in Fenway Park en het wordt natuurlijk een, een gekke huis daar in Boston... Moeten ze proberen twee wedstrijden op rij te winnen... dat wordt een enorme opgave. Maar goed, ja, Hongbal is wat dat betreft een vreemd spel. Alles wat geweest is, is geweest. Er komen weer twee nieuwe werpers op. Ze hebben de Cardinals met name een hele goede rookie, die Waka... die nog ongeslagen is in postseason play en ook in de World Series... Dus ja, die jonge jongen die moet het gaan doen voor de carnaval. Ja, maar ik hoor nog steeds niet het antwoord. Je denkt nog steeds de zevende wedstrijd? Of wordt het morgenavond nou, beslist? Nou ja, kijk, als je zoveel woorden hebt... dan begin je een beetje te twijfelen, <laughs> ja. Maar misschien is het eigenlijk altijd wel zo... dat een echte hongballiefhebber zegt, uh, zoals ik ben... Uh, het moet eigenlijk zeven wedstrijden worden... want dan kan ik zeven keer genieten. Ja, nou, morgen nacht eerst nog even de zesde. Charol, dankjewel. Tot morgen. Oké, okay, graag gedaan. En we gaan razendsnel naar Leeuwarden. Kambuur, Nak en die. 2-2 is het geworden. En uh, doe het doelpunt van Hadouier. Ah, en we zitten in de slotfase van deze wedstrijd. Nog vijf minuten te gaan. En uh, deze wedstrijd is dus wel heel erg spannend aan het worden. En lijkt op uh, verlenging uh, af te gaan. Nadat uh, Kambuur het eigenlijk zo helemaal in eigen hand had 3-4-0 voor moeten staan in de tweede helft. En dan komt opeens via Seuntjesnak tot, terug tot 2-1. En zojuist een uh, mooi schot van invaller Anouar had Hadouir. Hij, uh, heeft, is lang geblesseerd geweest en uh, sinds een paar weken is hij er weer bij bij Breda Kwam als uh, invaller en schoot de bal hard met rechts vanaf de linkerkant langs keeper uh, Nienhuis. Die vlak daarvoor al een uh, inzet van Verbeek op uh, miraculeuze wijze uit zijn doel hield. Dus kijken wat Kambuur uh, kan doen met die tegenslag. Als de bal de diepte gaat. goed uh, naar de linkerkant. Daar is een mogelijkheid waar het niet dat er goed verdedigd wordt door Sepp de Rover. En uh, de bal uh, over de achterlijn wordt geschoten door de Belg. De rechtsback van uh, Breda levert... Kambu Leeuwarden slechts een hoekschop op vanaf de linkerkant. Bakker was uh, daar even gevaarlijk. De invaller voor Rietsmeijer die uh, rust verder heeft gekregen van zijn coach Dwight Lodewegens. Dus laten we de hoekschop nog even meenemen. Vanaf de uh, linkerkant gaat hij genomen worden door Jody Lukoki. Die ook heel veel kansen heeft gehad en ze niet heeft benut. En dat, uh, daar ligt het eigenlijk bij Cambuur aan. De grote kansen die ze kregen niet benutten. Nu dan misschien met een hoge bal voor het doel. Kan hij uh, bij Leeuwen komen? Ja, uh, helemaal achterin in het strafschopgebied wordt het strafschopgebied uitgewerkt door Kwakman. En dan moet hij helemaal terug naar Drosten. Woud Drosten met de bal voor het doel. Gaat richting tweede paal. Kan nog gekopt worden? Ja. Maar niet door iemand van Cambuur worden Dan is het Leurling die de bal heel hard wegtrapt. En zo gaan we naar de laatste drie minuten van deze wedstrijd. Bij een 2-2 stand. Cambuur tegen Breda. way I feel Breathe van Rigby. Uh, Andy, jij sprak eerder op de avond de hoop uit... dat de mooie wedstrijd werd, maar geen verlenging. Ja, dat is de grote verzoeken. Ja, ja dat. en dan ook nog een kwart voor negen wedstrijd. Ja. Dus dat, uh, ik heb al gevraagd of ik permissie heb om na 12 thuis te mogen komen. En dat heb ik dus. Uh, dan wordt het Godzelen. maar verlengd. Want we zitten in de extra tijd. Eén uh, minuut van die extra tijd van de drie minuten zit er op. 2-2 st de stand. Of gaat Nack nog iets doen als de bal voor het doel komt. En uh, Poupon moet even flink rennen met uh, Leewin En wint dat uh, sprintduel. Kan hij de bal binnenhouden? Ja. En dan gaat de bal via Leewin toch over de achterlijn. En krijgt... Uh, Nak Breda, zeer tot ongenoegen van Lewin, krijgt Nak Breda nog een hoekschop in de extra tijd. Dus 2-2 twee, stand. Na een 2-0 voorsprong via Ritsmeijer en Christofau. Voor Cambuur-Leewaar waren het Zeuntjes en Hadouier die uh, voor de gelijkmaker zorgden. En die stand staat dus op het scorebord in de laatste anderhalve minuut van deze wedstrijd. Hoekschop voor Verbeek. Ah, vanaf de linkerkant met zijn linkerbeen. De koppers mee naar voren, zoals Kwakman, die kan goed koppen. En ook Seuntjes kan dat wel. En Enrico Drost, jaren gespeeld in Friesland bij Herenveen, eh, staat ook voor het doel. Daar komt die bal voor het doel. En kan die gekopt worden? Nee. En wordt dan uh, een beetje moeizaam weggewerkt. Maar wel naar Lukoki. En Lukoki is nu weg. En die heeft alleen nog uh, de rover tegenover zich. En dan speelt de bal breed. Goeie bal. Daar moet de goal komen. En is het de goal? Nee, het is weer ten Die uh, redt Ten Die al zo vaak uh, de plaaggeest is voor cambuur leeuwarden deze avond. Want dit was een uh, goed schot van veldballen. Die uh, invaller voor cambuur leeuwarden Maar weer was het uh, uh, ten Die dat al vaker heeft gedaan in deze tweede helft. Die... Nakbreda op de rit houdt. Nu gaat Lewin nog een keer in de aanval. Speelt de bal even breed naar Van Moorsel. Maar Van Moorsel verslikt zich. En dan is Leeuwin weg achterin. En kan er gecounterd worden door de rover aan de rechterkant. De rover heeft de bal. Voorin drie man van Nakbreda Breda worden niet bereikt. En dan van heel ver Jordi Buis. Maar die bal gaat ook heel ver naast. En dus kan de keeper Nienhuis van Cambule de bal oppikken. En ligt er ook nog een tweede bal in het veld. Ja, die moet er snel uitgehaald worden. Want Nienhuis wil die bal snel nemen. De doeltrap doet dat dan ook. En speelt de bal naar voren richting Christofau. De maker van de tweede goal vlak voor rust. En toen dacht iedereen hier, oh dat wordt een heerlijk avondje voor Leeuwarden. Want 2-0 voor tegen Nak Breda. En meester, dat geef je niet uit handen. Maar toch gaven ze het uit handen. En nu gaat Nak weer in de aanval. Bal richting Poupon. Die krijgt een klein duwtje in de rug van Van der Laan. Maar wordt niet bestraft door Fink. Integendeel, Flink, Fink fluit drie keer en dat betekent dat we er 90 minuten op hebben zitten en we gaan verlengen. Een half uur sowieso, twee keer 15 minuten, na de 2-2 stand, na 90 minuten. Alles en iedereen bij ASWH had de dag van vandaag met dikke letters in de agenda geschreven. De zaterdag hoofdklasser moest het in de derde ronde van de kvb beker opnemen tegen de landskampioen Ajax en ook nog in Amsterdam. Floris van Horen ging al vroeg naar Hendrik Ido Ambacht om deze bijzondere dag mee te maken. Goedemiddag, Veilig Gevoel met Jesper. Een middenvelder van ASWH is Jesper van den Bos. Waar staan wij nu? We zijn momenteel bij, uh, bij een Veilig Gevoel uh, op mijn werk. Uh, in Hendrik in de Ambacht. Uh, dezelfde plaats als uh, de voetbalvereniging. Ja, want dat is natuurlijk uh, het typische van een amateurvoetballer. S'avonds tegen Ajax, overdag gewoon even werken. Hè? Ja, nee. Het had mooi geweest als ik uh, alleen voor het voetbal met het voetbal mijn brood kon verdienen. Maar uh, ja, dat is er niet van gekomen. Dus uh, ja, we moeten wel hè. En het is geen straf hoor overigens, want ik heb het erg naar mijn zin hier zo. Ja, je hebt uh, ook vrij gekregen hè, vandaag. Ja, ja, ja. Nee, we moeten om, uh, om kwart over één verzamelen. Ja, om dan alleen voor, uh, voor een ochtend uh, op pad te gaan, dat uh, ja, dat zag ik ook niet uh, niet zo zitten. En uh, ik ben een beetje voorbereiden natuurlijk. gaan vandaag door. Eerst succes voor Beste. Succes hier.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 nou, kom naar voren jongens, kom een paar stukje naar voren. Ho, Ja, komt er jongens. Perfect, dankjewel. Succes. Dit week wordt er weer gevoetbald voor de KNVB-beker. De amateurclub altijd sterker worden Hendrik, Indo, Amacht of, oftewel uh, ASWH. Die speelt vanavond in de Amsterdam Arena tegen Ajax. Alle telefoon, een warm applaus voor niemand vinden dan. Stef Doede! Hey, is het Stef Doede, Zeg ik dat goed? Ja, zegt helemaal goed. Het is een hele, hele bijzondere wedstrijd hè vanavond. Ja, nee inderdaad. Ik denk ja. uh, dat het voor de club de eerste keer is. Zo, daar zijn we weer. Weet je Je weet niet wat we doen. Voor mij niet meer dat is Michel Langerhard, trainer van ASBH. Hoe bijzonder is bekervoetbal? Heb jij dat? als oud-betaald voetbalspeler die spelers kunnen uitleggen? Nee, niet, niet specifiek. Nee, weet je, ik heb het altijd wel als, als een mooie competitie ervaren. Hè. Dus, dus de beker op zich. Uh, helaas niet, niet in mijn carrière echt, echt ver gekomen. Hè. Dus, de, de, dus, dus in dat bezicht uh, hoop ik dat we dat vanavond wel uh, een onderwerp kunnen komen. Wat ga je de spelers straks meegeven voor boodschap? Ja, niet te veel, maar wel hopelijk wel to the point. Wat, wat ik mee wil geven is dat we gewoon een hele spraakmakende aanvang van moeten maken. Jesper, daar staan we dan bij de arena. Ooit eerder hier gespeeld? Nee, nee, nee, nee, nee. Ik ben hier alleen als, als kleine jongen een keertje voor een rondleiding geweest met een verjaardagsfeestje. En uh...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 Het is twee, maar een zijn een drie. een beetje een beetje een beetje een de een beetje de beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een een een beetje een beetje een beetje Michael van een beetje een beetje de wedstrijd tegen Ajax zit erop. Ik beetje je net bellen. Wie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 Ja, het was even 1-1 dus, maar Ajax won de wedstrijd met 4-1 na een 3-1 ruststand. Bij Cossack Boys tegen FC Utrecht wordt nog altijd gespeeld, inmiddels diep in de tweede helft van de verlenging. En Utrecht staat op voorsprong met Hangen en Burgen. Het is 1-2 daar, want er wordt gespeeld bij Cossack Boys. Januari 2015, dat is nog een stukje weg. Maar dan wordt er in Qatar het WK Handbal voor Mannen gespeeld. Nederland wil daar heel graag bij zijn. Maar dan moet het eerste worden in een kwalificatiegroep... met België, Israël en Griekenland. En dan pas mag Oranje meedoen aan de beslissende play-offs. Vanavond trainde het team in voorbereiding op de eerste wedstrijd... tegen Griekenland in een splinternieuwe hal in Zuid-Limburg. En Richard van der Made was daarbij. De laatste puntjes worden nog op de i gezet in deze gloednieuwe Fitlandhal in Sittard. Morgenavond het decor voor de eerste kwalificatiewedstrijd van het Nederlands handbalteam tegen Griekenland. Mark Smets, de bondscoach, Limburger, is blij met de nieuwe accommodatie waar Nederland dus morgenavond speelt. Het is een hele mooie hal. Het is echt een uh, schitterend complex. Als dus je ziet wat ze, hier, uh, ja, wat ze hier hebben neergezet qua trainingsmogelijkheden. Je hebt alles bij de hand. Uh, zaal, uh, krachttraining. Ja, je kunt hier alles doen. Het is echt uh, een fantastische sporthal. En, uh, ja, ik ben benieuwd hoe die morgen bij de wedstrijd. Uh, hoe het eruit ziet als de, de andere tribunes erbij staan. En als het publiek erin zit en uh, ja, alles klaar staat voor de wedstrijd. En, uh, ja, ik denk dat hier gewoon een schitterende sporthal staat. Is niet een beetje te groot en een beetje kil met die grijze muren? Ja goed, het ziet er nu zo, uh, nu zo uit. En ik hoop uh, als morgen de tribunes uh, gevuld zijn en het zit lekker vol... dan denk ik dat dat uh, ook een ander sfeertje heeft. En nu hangen die grote doeken er aan de zijkant. Dat maakt het een beetje, een beetje kil. Maar als daar morgen tribunes staan en mensen zitten... dan, uh, dan denk ik dat het er hartstikke mooi uitziet. Nog nooit slaagden de Nederlandse handbalmannen erin om een groot toernooi te halen. En ook deze kwalificatie blijft dat uiteraard weer de grote droom aanvoerder Tim Rehmer. Ja, daar, daar doen we het allemaal voor. Uh, alle jongens nu, we zijn weer een hele jonge groep en uh, iedereen werkt er hard voor om deze kwalificatie met een goed resultaat af te sluiten, hopelijk de eerste plek. En uh, ja, met allemaal het doel om Qatar te halen. Is deze selectie ISO-sluiters daartoe in staat? Ja, ik denk van wel. Ja, ik denk dat we gewoon een uh, goede ploeg hebben staan. Uh, het is een erg jonge ploeg inderdaad. Maar ik denk dat we wel kwaliteit Kwaliteit genoeg moeten hebben om het te kunnen halen. Tenminste, een keertje. We zijn er al zo lang voor aan het werk. Dat moet toch een keertje kunnen lukken. Ja. De pool met Israël, met België. Morgenavond Griekenland. Griekenland, Tim, wordt volgens mij direct een hele belangrijke. Want ik heb een beetje het gevoel... het kon wel eens tussen die twee landen gaan. Nederland en Griekenland. Ja, Griekenland, als je puur naar de spelers kijkt... is gewoon een hele goede ploeg. Uh, er zit heel veel ervaring in de ploeg. Heel veel jongens waar ik in de Bundesliga ook tegen gespeeld heb. Uh, het is ook een ploeg waarvan als ze, als ze een dag geen zin hebben... dan win je er makkelijk van. Uh, laat je ze spelen... En ze vinden het leuk op een gegeven moment, dan uh, kan je ook het bootje ingaan. En dan uh, wordt het ook geen leuke avond voor jezelf. Dus het is ja, uh, een gevaarlijke ploeg voor ons. Hoe kijk jij er tegenaan, Iso? Ja, hetzelfde. We moeten gewoon hard voor vechten. We kunnen ze vooral, vooral niet onderschatten, want er zijn gewoon een paar uh, goede en uh, ervaren spelers ertussen zitten, dus... We moeten gewoon hard vechten en uh, die pot winnen. Griekenland is voor mij de favoriet in de pool. Israël heeft vorig jaar hele goede resultaten neergezet tegen landen als Duitsland. hebben ze bijna van gewonnen. En, uh, er staat dus ook een niet, uh, niet te onderschatten tegenstander. En de Belgen die zijn ook uh, uh, goed bezig. Dat zie je ook aan de Benelux-wedstrijden die, uh, die we tegen de Belgische ploegen spelen. Dus ik denk uh, ja, uh, dat wij... Uh, niet echt uh, de eerste kans hebben voor de eerste plek zijn. Maar goed, als alles op zijn plek valt, dan kun je thuis je wedstrijden winnen. En dan kun je ook uh, ja, eventueel eerste worden in de groep. Maar we zijn zeker niet de favoriet uh, om, in deze groep. Tim Remer, je bent de aanvoerder van de Nederlandse ploeg. Jullie zijn hier in een nieuwe hal. De Fitlandhal in Sittard, waar gespeeld gaat worden morgenavond. Wat is jouw indruk? Het is uh, een grote hal. Een grote scheidingswand ergens in het midden van, uh, van de hal. En als je hier aan het trainen bent en er is niemand, dan is het gewoon leeg, hol, echo. Maar als het vol zit, wordt het misschien heel leuk. Ik heb gehoord dat bij de eerste wedstrijd van de Lions, waarvan dit tegenwoordig de thuis is... dat er daar 1800 man zat en dat het een geweldige sfeer was. Dus laten we hopen dat de mensen ook naar ons komen kijken. dat we diezelfde sfeer kunnen creëren. Overwinning zit erin? Ja, tuurlijk. Ja, als we daar niet van uitgaan, dan hoeven we niet eens meer te beginnen. En morgen spelen de Nederlandse handballers dus tegen Griekenland. De verlenging van Kambu Nak, Andy. Halverwege de eerste verlenging, 7,5 minuut gespeeld, 2-2 nog altijd. Een wissel aan de kant van Nak Breda, Kenny van de weg erin. En uh, eruit ging Boudor. Nog geen kansen gezien. Maar ik heb een beetje het gevoel. dat die wedstrijd. die al gekanteld is. helemaal richting Nak Breda gaat. want Nak begint sterker te worden. En de toch onervarenheid. van de ploeg van Dwight Lodewegers kan ze wel eens parten gaan spelen. En Nak Breda natuurlijk. met mannen als leurling. in de ploeg. Een ervaren ploeg. Een bal gaat naar de rover. De rover door. naar buiten. Het was een goede paas. op. wie was dat? De invaller hadden we natuurlijk. over ervaring gesproken. En dan komt de bal wel in de buurt van het doel, maar uh, niet goed genoeg. En dus kan Verbeek er niet bij. Kan de keeper van Cambuur er wel bij. Nienhuis heeft de bal in de stevige knuisten. 8,5 minuut gespeeld in de eerste verlenging. Nog altijd 2-2 bij Cambuur Leeuwarden tegen Nak Breda. De Nederlandse voetbalvrouwen spelen morgen... de belangrijke wk kwalificatiewedstrijd tegen Noorwegen. En dat is een oude bekende voor de Oranje Dames... waar niet met heel veel plezier aan wordt teruggedacht. Want Noorwegen versloeg Nederland afgelopen zomer op het EK in de groepsfase. All-time topscorer Manon Melis kent de kracht van de Nooren. Ja, Noorwegen is uh, ook een van de favorieten om de pool te winnen. Eigenlijk samen met ons. Dus het gaat er gewoon morgen om dat we een heel goed resultaat nu zetten. Het liefst natuurlijk winnen, maar in ieder geval niet verliezen. Jullie verloren op het afgelopen EK van uh, Noorwegen met 1-0, voelen jullie een bepaald soort revanche-gevoelens? Uh, ja, wel een klein beetje natuurlijk, uh, ja, die wedstrijd op het EK was gewoon niet goed en uh, ik denk wel dat we zelf allemaal voelen dat we iets goed willen maken en vooral nu we thuis spelen voor het eigen publiek. Ja. Weet jij hoeveel keer je in totaal nu tegen Noorwegen hebt gespeeld? Volgens mij vier keer. Helemaal goed. Ja, ja ik weet in, uh, in het begin, volgens mij, een van de eerste wedstrijden heb ik tegen ze gespeeld. En dan natuurlijk op TK en ook een keer in een kwalificatiereeks. Ik weet niet meer precies wanneer dat was, maar daar hebben we ook natuurlijk uit de tijd gespeeld. Ja. Zat nog geen overwinning tussen? Nee, dat klopt, nee. Volgens mij drie uh, of twee, ik weet niet eens meer precies. Volgens mij één, één keer een gelijk spel en de rest verloren dan. Inderdaad, één keer gelijk en drie keer verloren. Um, nu speel jij zelf in Scandinavië, je speelt bij Zweden, bij Malmo. Hoe komt het dat die Scandinavische landen, want ook Zweden doet het goed, zo moeilijk te verslaan zijn? Uh, ja, ze spelen gewoon heel erg fysiek en ze zijn allemaal heel erg goed getraind. En uh, kijk, wij spelen eigenlijk altijd liever tegen een team dat gewoon voetbalt ook. En Noorwegen is toch gewoon meer compact en uh, speelt meer op de counter en veel lange ballen. En dat is toch wat lastiger voor ons. Is het ook een bepaalde mentaliteitskwestie? Ja, ik denk het wel. Die in ieder geval, een, uh, ja, de Scandinaviërs die, die geven nooit op. Uh, die blijven ook tot de laatste minuut gaan. En uh, wat ik al zei, ze zijn heel erg fysiek. Uh, in Zweden heb je natuurlijk een andere competitie die wat korter is. Van april tot oktober. En uh, de rest train je gewoon de hele tijd. En, uh, een, een, een seizoen uh, begint dus in januari. Dus je bent eerst drie, be drie maanden bezig met uh, voorbereiden en uh, ja, fit te worden. Dus ja, het is dus veel rennen en zo. En uh, veel krachttraining. En nu was je zelf uh, niet helemaal fit afgelopen zaterdag, waardoor je ook niet meedeed in uh, de wedstrijd tegen Portugal. Hoe fit ben je nu? Ik ben gewoon fit. Het was meer uit voorzorg eigenlijk. Drie doelpunten gemaakt in uh, je eerste wedstrijd tegen Albanië. Uh, toen komt er komt een mijlpaal voor jou in zicht. Ja, die vraag, uh, of ja, dat, daar hebben meer mensen het over. Maar zelf ben ik er eigenlijk niet mee bezig. Het is meer dat journalisten mij uh, daaraan herinneren. Leggen wij jou een bepaalde druk op daarmee of niet? Nee, nee, geen druk. Maar meer dat jullie ermee bezig zijn. Uh, ik ben er zelf niet echt mee bezig. Ik ben gewoon bezig met de wedstrijden en de kwalificatie. En uh, verder eigenlijk niet. Ja, het is leuk. Maar meer ook niet. Als je nou die mijlpaal van uh, 50 doelpunten gaat bereiken, komt er extra wijntje? <laughs> nee hoor, helemaal niet. <laughs> nee, het, het zou leuk zijn. Maar uh, ja, wat ik net al zei, ik ben er niet echt mee bezig. Manon Melis sprak met verslaggever Menno Schilder. Een relletje in voetballand met in de hoofdrol Joseph Blatter en Cristiano Ronaldo. Want Blatter heeft zich de woede op de hals gehaald van Real Madrid en Ronaldo. Dat leidde dan weer tot een soort Twitteroorlogje tussen de twee. En ook een officiële brief van Real aan de Wereldvoetbalbond FIFA. Edwin Winkels, correspondent in Spanje. Goedenavond. Goedenavond. Uh, ja, jij zit er dichtbij, dus jij hebt het allemaal op de voet kunnen volgen waarschijnlijk. Het begon met een paar uitspraken van Blatter op een bijeenkomst in het Engelse Oxford. Wat deed hij daar en wat heeft hij gezegd? Het is al bijna een week geleden. Dat was. Nou, bijna een half week. Bij de, op vrijdag bij de Oxford Students' Union. Gewoon eh, wat studenten die hem hadden uitgenodigd. om een verhaaltje te vertellen over het voetbal. Uh, en op een gegeven moment komt de vraag. typisch vraag. wie vindt u nou de beste? Uh, Ronaldo of Messi? De vraag die al vier jaar in het voordeel van, van Messi wordt beantwoord. mede door de FIFA. door hem de, de gouden bal te geven. En ja, en, en, en daar. Uh, begon Blatt er ineens een, een toneelstukje op te voeren van. Uh, ja, de spelers zijn zo totaal verschillend. Uh, Messi heb ik altijd van gehouden, Dat is een jongen die we graag allemaal als zoon of uh, in huis zouden willen hebben. En die ander, hij had het niet eens over Ronaldo, hij zegt cool. die ander dat is een soort uh, commandant op het voetbalveld. En toen stond hij op en toen begon hij als een, uh, als een kapitein te, te paraderen en, en, en ja vanaf dat moment uh, ging er los en, en zei hij dat die ander, ja dat, dat twee totaal verschillende spelers zijn, dat hij absoluut niet kan beoordelen welke van de twee nou de beste is, maar dat hij wel weet dat de ander, een van de twee, meer geld uitgeeft aan, uh, aan de kapper Och jee. Uh, en dat zijn voorkeur dus uitgaat naar Messi. En toen was de rel geboren. En hij was even vergeten dat het 2000 13 is, dus dat altijd overal een camera opstaat... en dat nu de hele wereld het weet. Ja, dat, uh, officieel was het een besloten bijeenkomst... Uh, dat zegt hij vandaag ook in zijn allerlaatste tweet. Tegenwoordig de verontschuldigingen gaan ook uh, van de FIFA-voorzitter per, uh, per tweet. Hij zegt van, uh, ja, ik was, op een, uh, ik was op een besloten bijeenkomst. Maar ja, ja je, je weet natuurlijk in uh, al, die, al die studenten erbij uh, dat het ooit naar buiten komt. Al heeft het nu nog een paar dagen over gedaan. Maar een van die studenten heeft waarschijnlijk uh, zijn beelden naar buiten gebracht... via de independent uh, Engelse krant. En inderdaad, het relletje was geboren vooral omdat... Uh, ...Ronaldo en Real Madrid heel boos werden. Ja, even in de juiste volgorde. Uh, op een gegeven moment komen Real en Ronaldo dus uh, daarachter. Wat gebeurt er vervolgens? Dan is het uh, gelijk Ronaldo die uh, via zijn officiële tweet... Uh, ...die hij ook natuurlijk niet altijd zelf schrijft... Maar, maar, ...maar via zijn managementbureau met een bericht komt... Uh, ...letterlijk deze video maakt duidelijk... ...welk respect de FIFA heeft voor mij, voor mijn club en voor mijn land. Mm. Nu wordt heel veel duidelijk... Uh, ik wens Mr. Blatter een lang en gezond leven toe. Met de zekerheid dat hij getuige zal blijven van de successen van zijn favoriete teams en spelers. Want dat verdient hij. Ja. En één zin is, is, is heel belangrijk. Hij zegt, nu wordt veel duidelijk. Ja. Ronaldo is uh, al jaren op jacht om de beste van de wereld te blijven. Dat was hij vijf jaar geleden. Daarna werd het Messi. Hij heeft zich altijd heel erg benadeeld gevoeld door de FIFA. En, uh, en zegt, ja nu wordt veel duidelijk, dus omdat meneer de voorzitter van de FIFA uh, voor uh, Messi is en tegen mij, uh, is het logisch natuurlijk dat, uh, dat Messi steeds wordt uitgeroepen tot beste voetballer van, uh, van de wereld. Ja, en uh, Real zelf? Ja, de voorzitter Florentino Pires... die ging er nog even overheen. Die heeft wel een keiharde, een zeer duidelijke brief... aan, aan blatten geschreven. Die brief is natuurlijk ook al openbaar geworden. En daarin zegt Florentino Pires... dat, uh, dat het echt onrechtvaardig is tegenover zo'n speler... Uh, met miljoenen fans in de hele wereld... die niet allemaal fans van Real Madrid zijn... maar wel van Ronaldo... om die zo te behandelen. Hij zegt, uh, Ronaldo is een sportman. Hij vertegenwoordigt alle grote waarden van de sport. En uh, hij is bovendien... Uh, daar komt het. Uh, binnenkort is de nieuwe verkiezing van de, van, voor de gouden bal... met op de, op de longlist uh, Ronaldo Messi en uh, Robbe, Robin van Persie bijvoorbeeld. Hij zegt, dit, dit commentaar van de FIFA-voorzitter kan de stemmen heel erg beïnvloeden... en dat zou niet juist zijn. Dus wij eisen een rectificatie... of Ho. nee, hij zegt, een rectificatie is zeer gewenst. En ik neem aan dat die er vervolgens ook gekomen is... want als je een goed voorzitter bent van de FIFA... dan kom je daar meteen overheen met nette excuses. Ja, ook dus weer via Twitter... die heeft uh, Joseph Blatter waarschijnlijk ook... maar dat was een beetje zo half cynisch... van, uh, ja... Lieve Ronaldo... Ach. Uh, dear Ronaldo... Excuses als je van slag bent uh, door mijn luchthartige antwoord op een van de vragen die werd gesteld op een besloten bijeenkomst. Uh, ik heb je absoluut niet willen beledigen. Maar om dat nou ja, zeer oprechte excuses te noemen... maakt het, het alleen maar erger. Een tussen, ...tussen twee grote ego's lijkt het. Ja, je krijgt het idee dat het alleen maar erger maakt met die laatste opmerkingen. Ja, en de vraag is waar het toe leidt. Maar ja, Blatter is de, is de baas van de Wereldvoetbalbond. Real Madrid zegt wel duidelijk van... wij zijn als club toch een van de oprichters van de FIFA. En Blatter antwoordt... en ik ben uh, eresocio lid van, van Real Madrid. Dus hier moeten jullie echt verder niks, uh, niks achterzoeken. En als we het willen blijven volgen... de beide Twitterpagina's dus kijken... Waarschijnlijk, ja. Zo, zo, ja. zo zal het wel verder gaan. Het is wel, we zijn niet meer afhankelijk van officiële perscommuniquees, maar nee. ja, het, het, het gaat zo lekker snel. En, uh, maar, maar ja, de, vooral, de, er is wel een strijd geboren van een, toch een van de belangrijkste voetbalclubs in de wereld, Real Madrid. Tegen een, een al lang zeer bekritiseerde voorzitter van, uh, van de FIFA. En, en ik denk dat Blatter toch wel met duidelijker uitleg moet komen dan wat hij tot nu toe heeft gedaan. Ja, we blijven het volgen. Edwin Winkels, dankjewel. Het loopt tegen 11. U krijgt straks de uitslag. En het laatste stukje van Kambu tegen Nak bij Met het Oog op Morgen. We kunnen nog heel even nu naar Andy Houtkamp. Hoe ver ja, zijn ze? We zitten begin eerste minuut van de tweede verlenging. En NAC kreeg een enorme kans via de rover. Maar een nog grotere kans kreeg Cambuur in de laatste minuut van de eerste verlenging. Christophe schoot de bal uitstekend in. Ik kan niet anders zeggen. Maar wat een geweldige redding weer van Jellet en Rauwelaar. Wat is dat toch een goede keeper. En NAC mag daar toch wel heel blij om zijn dat ze hem tussen de palen hebben. We gaan de laatste 14, 15 minuten van deze bekerstrijd in. Bij een 2-2 stand tussen Cambuur Leeuwarden en NAC. Er wordt ook gebekerd in Engeland. Daar gaat het dan niet om de fv Cup, maar om die andere cup. Wat minder belangrijk, de League Cup. Daar zijn ze aanbeland in de achtste finales. En daarin heeft Chelsea uit bij Arsenal gewonnen met 2-0... Manchester United versloeg thuis Norwich met 4-0. Birmingham City tegen Stoke City is nog bezig. Dat was 3-93 minuten, is inmiddels 3-4. Bij Burnley, koploper uit de Championship tegen West Ham United, werd het 0-2. En Leicester City, dat staat tweede in de tweede divisie van Engeland tegen Fulham... eindigde het in 4 tegen 3. Straks dus nog een klein stukje Cambuur tegen NAC in met het oog op morgen. Fijne avond nog.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 En luister morgenochtend om halfwege naar Radio 1. Wees trots, leer veel en heb veel plezier en succes. Het nieuws van alle kanten. Let op, aanstaande maandag 4 november zendt de overheid rond 12 uur een NL Alert controlebericht uit. Wanneer je het bericht ontvangt, weet je zeker dat jouw mobiel juist is ingesteld voor NL Alert. Zo ben je direct op de hoogte als er echt een noodsituatie is.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 Dit is Radio 1.